...in een zinderende finale met de Mastart. Op het schaatsen kijken wij met een schijnoog. We hebben helaas een Nederlandse mevrouw zien vallen. We konden niet goed zien wie het is. Het gaat nu uh, nog één rondje door. En uh, wij gaan dan beginnen met een antwoord. We gaan straks praten met de burgemeester. Die zit al uh, mee te luisteren en mee te kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, daarna praten we uh, over het jeugddebat met Jelme Koper. De eindsprint wordt ingezet. In het tweede uur praten wij uh, 45 minuten met de politiek. OPZ Peter Kramer... Die uh, heeft ons uh, van de week een interview gedaan. En uiteindelijk praten wij met uh, Prakki en Moor, met Kim van Schuik. En de Nederlandse mevrouw gaat als eerste over de finish. Dat heeft u dan weer prima geregeld. Burgemeester, heeft u het allemaal gevolgd? Ja, nee, ik zit te kijken, joh, echt uh, onvoorstelbaar. Ja, ja, eerst vallen en dan, uh, en dan opstaan. Nee, nee, dit was sch schuld. hè. Die goede uh, die, uh, bon, uh, bond was gevallen. Ja, ik kon het, het niet goed zien. Ik zie Schulten, uh, helemaal uh, blij worden in de Nederlandse ja. uh, ook. Ze was natuurlijk uh, Toorhoog, favoriet. Ja, nee, en dat moet je maar waar zien te maken hè, op zo'n uh, zo moment. Nou, ik heb de halve finale ook gezien en toen ging ze ook onderuit. En ja. uiteindelijk uh, mocht Groene wel toch meedoen met de finale. Ja. We hebben nog niet gezien uh, wat ze scoorde, maar dat komt zo nog wel even in beeld. Ja. Nou, het was een, een zinderende opening van Goedemorgen Zandvoort op uh, de 19e uh, februari. Uh, burgemeester, ik heb een aantal zaken opgeschreven waar we het nog even over kunnen hebben. En als eerste en meest actuele, uh, de storm van vannacht. En uh, gistermiddag, uh, heeft u daar uh, een rapport van gekregen? Ja, ik heb uh, via Spanjelanden en ook brandweer... Uh... <coughs> Heb ik uh, keurig uh, een overzichtje van uh, wat, ja, wat er dan allemaal gebeurd is? Ik hou dat ook via P2000, dat is uh, het, het meldingssysteem ook bij. Uh, ja, er is, er is best veel schade, uh, relatief veel kleine schade. Een uh, paar grote dingen die daar uitsprongen, onder andere bij het Center Parks Hotel, waar een deel van het dak dreigde uh, los te laten. Waardoor de Van Alvenstraat geruimte tijd afgezet is geweest, omdat het uh, ja, daar eventueel op het wegdek dreigde te waaien. Nou, dat zou natuurlijk enorme gevolgen kunnen hebben als er net toevallig iemand uh, langs rijdt of langs loopt. Um, dus voor het overige wel schade, maar ik moet zeggen, gezien de, de zwaarte van de storm... ...ik begrijp dat het uh, de zwaarste storm in de afgelopen vier jaar is... Uh, ...denk ik dat we er ook goed wel en nader van, van afgekomen zijn. Ik heb gisteren uh, nog uh, contact gehad met uh, vertegenwoordiger van de strandpachtersvereniging... ...en die zei dat ze toch wel uh, uh, meer gespannen waren dan anders... Dus ik ben blij dat daar ook gewoon de, de hele grote schade beperkt is gebleven. Het is natuurlijk wel een beetje uh, massaal dat de uh, niet uit het zee kwam uh, bij, uh, bij Springtuin... We bij, hebben bij de vorige storm gezien dat dat wel zo was. En dat het water ongeveer tegen de retonde aanklotst. Ja. Dat had met deze storm al wat, uh, wat meer schade kunnen berokkenen. Nou, zeker op het moment dat, dat het allemaal <coughs> samenkomt. En dat water echt hoog uh, komt, dan, uh, dan kan dat veel meer schade opleveren. Ja. Wat natuurlijk bijkomend is, is dat vanwege de coronamaatregelen de afgelopen seizoen... net als het seizoen daarvoor... de meeste strandtenthouders uh, en hun paviljoens hebben mogen blijven laten staan. Uh, dus die zijn ook nu al relatief alweer vroeg allemaal operationeel. Uh, aan de ene kant, ja, als het allemaal in opbouw is en het gaat stormen... heeft dat ook weer een effect. Uh, maar in dit geval was het natuurlijk... Um, op het moment dat dat echt nog weer uh, uh, uh, uh, uh, veel meer mis had kunnen gaan... was dat natuurlijk ook heel vervelend geweest... Het ziet er naar nou uit dat het allemaal goed gedaan is. Oké, okay, nou, het is een mooie brug naar uh, de versoepeling. Uh, de coronamaatregelen, ja, dat was de tenten uh, operationeel maken... en vervolgens weer uh, dicht timmeren. Nu uh, mocht gisteren de horeca open... en dan nou gaat het ook heel erg stormen en waaien. Maar ik denk toch dat het druk geweest is. Um, hoe pakt uh, de gemeente Zandvoort deze versoepeling op? Nou, in feite, kijk, wat wij... Uh, en natuurlijk op het moment dat er... Um, strenge regels zijn, dan is het ook een kwestie van dat je dat als gemeente van belangrijke deel moet handhaven. Nou, dat hebben we gedaan. We hebben afgelopen periode ook wel weer lasten onder dwangsroom uitgedeeld. Op het moment dat de echt, hoor ik al, ondernemers niet, um, hebben, we zijn daar niet heel uh, heftig in de keer gegaan... ...maar op het moment dat je ziet dat stelselmatig de regels niet ge gehandhaafd worden, um, treden we wel in op... Dus ja, in dit geval is het een kwestie van het ook langzaam loslaten van die regels. Dat gaat in stapjes, daar ben ik heel blij mee. Want ik denk dat het gewoon prettig is als alle ondernemers gewoon weer in hun normale doen kunnen gaan opereren... en het publiek ook weer gewoon normaal naar voor elkaar toe kan... Uh, ik ben ontzettend blij dat dat uh, uh, uh, uh, corona-toegangsbewijs eraf gaat. Want ik merkte dat dat toch voor heel veel ondernemers een enorme last was... ...dat je mensen moet controleren, dat ze dat vervelend vonden. We hadden als gemeente hebben we daar ook uh, geld tegenover uh, uh, beschikking gesteld... ...dat wij via het Rijk kregen om daarin te ondersteunen. Dus ik ben heel blij dat langzaam al die regels eraf gaan... ...en dat het gewoon weer naar normaal wordt... ...en dat we gewoon ook weer op een normale manier als standsoord kunnen gaan, uh, gaan functioneren. Ja. Um, volgende week gaat de rest er uh, dus zo'n beetje af. Dus dan zijn we eigenlijk alweer uh, back to normal, zou ik maar zeggen. Ja. Um, nou, dan, uh, dan gaat wordt weer open. Het restaurant is hartelijk gevuld, ondanks de wind. Um, deze week was de afsluiting van de Raad. Uh, met een punitie over uh, Naaldeveld. Uh, hoe was dat? Nu gaat u, uh, de sl u sloot ook de vergadering. En uh, uiteindelijk... Is dit de laatste raadsvergadering? Hoe heb je dat beleefd verder? Nou ja, het is natuurlijk, ik ben 2,5 jaar geleden burgemeester geworden. Dan, dan stap je in een bestaande raad. 17 raadsleden, ook buitengewoon raadsleden. En nou, dat is een, een, een, een groep die al een tijd met elkaar samenwerkt, um, die besluiten neemt. Dus ik vond het wel heel bijzonder om na die 2,5 jaar, waarin we natuurlijk ook hele rare tijd hebben gehad, want we hebben uiteindelijk vrij weinig echt fysiek vergaderd is heel veel digitaal gegaan natuurlijk uh, de afgelopen jaren. Um, dat je ja, dan zo'n laatste vergadering meemaakt en dat je je realiseert dat de volgende vergadering uh, IJzerwede diende. Want misschien, ja, er kan altijd iets voorkomen dat de Raad nog een keer bij elkaar moet komen. Maar dat we na de verkiezingen straks met een uh, in ieder geval deels nieuw gezelschap komen te zitten. Een aantal raadsleden heeft aangegeven dat ze überhaupt niet terugkomen. Die staan niet meer op lijsten en zijn niet meer verkiesbaar. Een aantal raadsleden die staan wel op lijsten... maar ja, dan is het echt aan de kiezer of die terugkomen of niet. Dus um, het was goed dat dat ook fysiek kon. Uh, helaas in, in, toch weer in een, in, een, in, een, in een schoolbankopstelling. Dus ik ben ook heel blij dat dat ook weer naar normaal toe kan. Maar het is wel bijzonder om ze allemaal te zien... en uh, ja, dan te weten dat je straks met een, met een in ieder geval... Een groot deel nieuw gezelschap komt te zitten. We gaan het zien. Um, <coughs> ook een mooi... <coughs> Sorry, het is al een beetje verkouden. Um, een mooi brugje naar de volgende. De verkiezingen die komen eraan. Er zijn natuurlijk een aantal uh, debatten. Het, uh, uh, het economisch debat is uh, geweest. Wat vond u ervan? Ja, ik vond het een, een, een, een heel uh, levendig debat. Ik, ben, uh, ik heb zelf in de zaal gezeten. Uh, van de tien partijen die meedoen aan de verkiezingen waren er negen aanwezig. Uh, en Wat mij met name opviel... Er waren een paar dingen. In de eerste plaats dat er eigenlijk heel veel van de ideeën die partijen hebben redelijk overeenkomen. En het tweede dat er een uh, tamelijk grote mate van eensgezindheid was dat er moet worden samengewerkt Zowel ja. tussen de politiek uh, en, en, en, en het bedrijfsleven. Maar ook in de politiek uh, uh, met elkaar. Ja, en ik denk dat we dat als Sansfoort gewoon ongelooflijk nodig hebben en heel goed kunnen gebruiken. De handen in één. We hebben fantastische kansen, ook na de Formule 1. Er ligt echt goud om dat, uh, om dat op te rapen. Uh, en als die eensgezindheid die ik daar proefde... als dat een voorproefje is van uh, wat er na de verkiezingen kan gebeuren... Ja, dan ben ik als burgemeester een bijzonder blij mens. <laughs> We gaan dat uh, allemaal zien, uh, hoe dat uh, gaat, gaat komen. Het uh, lijsttrekkersdebat komt nog, het jeugddebat komt ook nog... want dat is uh, afgeschaft wegens uh, de wind. Ja, Ik um... zou je zeggen, want ik, ik, uh, ik ben ongelooflijk blij met... Uh, ...de inzet van heel veel mensen... ...die die debatten uh, uh, doen... Hè, dit, ...dat ondernemersdebat is... Uh, ...door... Uh, ...hoe heet het... ...de OWZ ...Ondernemers van de Zandvoort... ...onder andere vormgegeven... Uh, ...dat jongerendebat... ...dat wordt gedaan door een paar hele enthousiaste jongeren... ...die dat met elkaar hebben opgezet... ...dat hebben bedacht... Uh, het valt mij sowieso op dat er heel erg veel jongeren uh, op lijstjes staan... ...meedoen aan de verkiezingen. Dus ik vond het echt heel teleurstellend dat het gisteren af was. En ik, ik ga er echt van uit dat dat jongeren debat nog gaat plaatsvinden. En daar kijk ik enorm naar uit. En dan het laatste debat is uh, uh, 11 maart het debat, ...een paar dagen voor de uh, verkiezingen. verwacht uh, u daar wat van? Uh, ja, kijk, uh, uiteindelijk gaat het uh, erom dat uh, de kiezer inzicht krijgt... ...in wat willen die partijen nou... Maar het leuke van zo'n lijsttrekkersdebat uh, aan het einde is dat je ook wel weer een beetje de contour kan gaan zien van welke partijen na zo'n verkiezing met elkaar willen gaan samenwerken. Um, dat, dat kan hopelijk gezegd worden, maar dat kan ook je een beetje zo onder de, onder de radar horen. Ja. Um, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Um, er zitten natuurlijk allemaal hele goede debaters tussen... Uh, en mensen die niet op hun mondje gevallen zijn. Dus ik verwacht wel wat vuurwerk. Uh, en dat wordt ook zo tijdens zo'n debat. Uh, dus ik kijk er ook, uh, ook naar uit. Ik uh, mag zelf uh, uh, een lijstverheersdebat leiden in een andere gemeente. Um, en ik heb er ook al nu al zin in om dat, uh, om dat te doen. Omdat je dan ook als debatleider ook de boel wel een beetje op scherp kan zetten. Ja, ja. Ik, ben, ik ben ook zeer benieuwd. En ik ga ook het uh, debat wat u gaat leiden... zeker de eerste vijf minuten volgen. Um, Afsluitende vraag over het booreiland. Een tijdje geleden hebben ze een booreiland voor de kust neergezet. en um, Dat doet al een tijdje en, en nu gons het in zand wat daar nou aan de hand is. Eigenlijk. Kunt u daar wat over vertellen? Ja, dat kan ik uh, vertellen. Uh, dat booreiland is daar geplaatst. Dat staat 11 <coughs> meter buiten de kust. Ik, uh, maar ik kan het elke dag zien als ik wakker word. Uh, het is heel zichtbaar... ...dat is daar geplaatst om een proefboring te doen. Een proefboring die erop gericht is om te kijken of er in de Noordzee nog gasvelden aanwezig zijn... ...die um, in het verleden niet bruikbaar waren, maar mogelijk dat in de toekomst wel zijn. Um, daar is door het ministerie van Economische Zaken een vergunning voor verleend om die proefboring te plaatsen. Nou, die die, de verwachting is dat dat ongeveer twee maanden duurt uh, en dan is dat ook weer afgelopen en dat is erop gericht om te kijken of er daar uh, in de Noordzee en daar liggen het nog velden verderop, of daar uh, gas aanwezig is. Dat oh. is de huidige situatie. Wat wel zo is, is dat wij bij het ministerie uh, aan de bel hebben getrokken van: ja, deze vergunning voor die proefboring is, uh, is verleend. Um, mocht daarna nou uit, uit leiden dat er in de toekomst uh, op de Noordzee nog hmm. meer activiteit, kijk, de Noordzee is natuurlijk gewoon ook een werkgebied waar heel veel gebeurt. En dan willen wij daar zeer nauw bij betrokken zijn. En we hebben ondertussen ook een uitnodiging om um, op het ministerie op hoofdniveau op korte termijn te komen praten. Uh, ik, ik ga daar zelf ook. Uh, het is uh, portfeuillehouder uh, Verheij die daar uh, de lead in heeft. Maar we zullen dat samen, die gesprekken, ook voeren met, uh, met ambtelijke ondersteuning. En dat gaat op korte termijn gebeuren. Oké, okay, nou, mocht daar uh, duidelijkheid over zijn, dan uh, horen wij dat graag. Want. Uh... Aan gonzende berichten hebben we niet zoveel. We willen graag duidelijkheid hebben over allerlei zaak. Ja. Maar... Nou, Ik hoop dat ik dat hiermee gegeven heb. Dat... <laughs> ja. Het is een proefboring en uh, ja, die houdt er veel op. Oké. Okay. Um, nog het Toch een allerlaatste. Want u bent op visite geweest bij de eerstgeborene in 2022. Hoe was dat? dat klopt. Ja, dat was echt uh, hartstikke leuk. Het um, was de eerste uh, geboren Zandvoortse. Uh, Filou heet ze. Filou van Noord. Ehm... Uh, en ja, dat is heel bijzonder. Uh, ik ga natuurlijk regelmatig op bezoek bij mensen die 60 jaar getrouwd zijn. Of die 100 jaar oud zijn. En dan, dan blik je vaak terug op het leven. En dan heb je gewoon een gesprek over wat ze allemaal hebben meegemaakt. In die, in die al lange tijd dat ze leven. Uh, en als je bij zo'n eerstgeboren baby langskomt. Dan, um, ja, dan, dan is dat echt vooruitkijken. Dan is dat gewoon een nieuw begin. Uh, hele blije ouders. In dit geval ook het eerste kind. Uh, Paul en Pam echt uh, hele lieve mensen um, die, uh, die deze dochter gekregen hebben. Dus dat is een heel bijzonder bezoek. En een, en een fantastisch mooi meisje. Dus, uh, uh, uh, ja, Zandvoort heeft er echt een, een heel lief, uh, ah. mooi bij. Um, en gelukkig dat het uh, ja, nog steeds het, het ook voortgaat en uh, nog heel veel uh, Zandvoortse jongeren van de toekomst geboren worden. Gelukkig maar. Jongeren worden geboren. Jongeren gaan in de politiek. Burgemeester Molenburg, ontzettend bedankt voor dit gesprek. En uh, graag tot ziens. Ja, graag gedaan. Fijne uitzending nog. Dank u wel. Nou, zo vrolijk gaan we dan weer doen van Herman van Veen.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 en zelfs nog om vijf uur s middag een NL-alert... dan was het een beetje gek geweest als wij om zeven uur nog waren begonnen. Ja, um, het is wel heel gebel, hè? Iedereen afbellen. Uh, allemaal vol begrip? Uh, ja, zeker, zeker. Uh, de, de, zeer verstandig. Uh, dat, dat klonk het uh, veel. En we hebben de <coughs> alle deelnemende partijen... want we zouden natuurlijk alle tien zouden meedoen met hun jongste kandidaat. Uh, wie, wie is de, de oudste van de jongste? Uh, dat is toch... De, ja, dan moet ik het goed zeggen... <laughs>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 Uh, uh, die daar aanwezig konden zijn, vragen konden stellen. Uh, dus uh, ja, het was echt een interactief uh, debat. Eigenlijk ook een beetje wat we hebben gezien bij het economisch debat, wat de dag ervoor natuurlijk wel uh, uitgezonden werd. Het economisch debat uh, uh, was eigenlijk het, het, het zeggen van stellingen. En ja. daar kon op gereageerd worden. Er waren een paar vragen uit de zaal. Ik heb niet echt gezien dat de politiek in debat ging op twee na. Wat is jullie opzet?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 Um, maar wel um, gericht op jongeren. Uh, ja, nou ja, bijvoorbeeld ik, jongeren verdienen voorrang bij huisbouw. Of zo. Ja, ik, ik, kan, ik kan wel wat voorbeelden geven. Nou ja, een stelling die daarin voorbij kwam... is uh, uh, evenementen meer gericht op jongeren. Bijvoorbeeld hè, eens of uh, oneens. Uh, meer aandacht voor uh, LBTI-activiteiten. We hebben ook uh, dus de stellingen... Ja, de, dus wat algemene, maar wel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 Uh, ja, eigenlijk wat ik net al heb gezegd. Uh, alles. Le lees alles na op zandvoortkies.nl. En alle aankondigingen komen op social media. Dus uh, de datum, uh, ik kan niet zeggen wanneer. Maar u hoort het sowieso op tijd. En anders uh, bent u erbij via de livestream. Maar het wordt alsnog een gezellige avond in die week van uh, 28 uh, februari. Prima. Jan bedankt. We gaan luisteren Joop. naar uh, Politic Man van Duma Hartstikke toepasselijk. Ja. Van. Oh, wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh, wat een strop. Waarom, waarom zijn de bananen krok? Poli, man, litig, man, statisch, man. Man die man tactieken, man praat tegen, man technieken, man zenu, man zenu, man zenu, man zenu, man zenuw man ziek, man. Oh, wat een strop. Waarom zijn we toch zo dom? Oh, wat een strop. Op. Waarom, waarom zijn de van aderkron? Wij proberen contact te krijgen met uh, meneer Piet Hein van Mechelen over uh, Classic Concert en uh, het, het lukt ons niet. Als meneer Piet Hein van Mechelen ons hoort, zou hij dan de studio willen bellen, zodat wij uh, dan andersom verbinding kunnen maken. Dank u wel. Het is altijd een uh, geweldig stukje rustige muziek en van rustige muziek gaan wij over naar Classic concert. Als het goed is hebben wij uh, meneer van Mechelen aan de lijn. Nee, Frans Visser. Frans Visser. <laughs> uh, ja. ook, ook lid van het bestuur? Ja, zeker. Ja, ik ben de penningmeester en ik uh, ik zou even het radiocontact opnemen. Dat hadden we afgesproken. Piet Heijn van Mechelen is de nieuwe voorzitter. We hebben pas een bestuurswisseling. gehad. Uh, Oké, okay. ik had gisteren meneer Tromp aan de lijn... en die zei tegen mij, dat wordt meneer van Mechelen. Maar met u is het natuurlijk ook goed. Want de penningmeester is wel de belangrijkste van Classic Concert. Uh, nee, ik, ik moet op de centjes letten. Dat <laughs> ja, dat is, is heel belangrijk. Ja. Um, ja uw voorgangster Toos Berger deed dat ook fantastisch. Ik begon altijd over vrienden van Classic Concert. En iedereen mag vriend worden. Laten we het eerst over het concert hebben. Ja, een piano recital door Jaap Stork. Uh, ja, wat, is er zo, wat is er zo bijzonder aan Jaap Stork? Uh, nou, Jaap Stork is natuurlijk een gerenommeerde pianist en organist. Uh, hij heeft met allerlei bekende Nederlanders ook samengewerkt. Uh, Erik van Muiswinkel bijvoorbeeld, Wiederk van Vleuten. En hij heeft een mooi programma gemaakt met vrouwelijke componisten. Dus vanmorgen. En wat hij ook doet is dat hij daar een verhaal bij heeft. Dus het is niet alleen dat hij speelt... maar hij maakt er echt een show van, een heel verhaal... over die vrouwen, wat ze gedaan hebben. En ze stonden vroeger meestal in schaduw van hun mannen. Maar uh, nou, in deze tijd is het ook een mooi moment... om daar eens wat meer aandacht aan te geven. Ja, ik zie toch twee be uh, bekende namen... Hè? Sebastian Bach en uh, Robert Schumann. En ja. hun, hun, hun echtgenoten Anna Magdalena en uh, Clara Wiek... Uh, gebruiken die naam niet, maar componeren wel. Ja, dat klopt, ja. En die, uh, die hebben ook muziek geschreven. En uh, ja, Wilke die staat in de schaduw van haar uh, grote, uh, beroemde echtgenoot ...Johan Sebastian Bach. Uh, ja, uh, met, met kunst sowieso. Vrouwen stonden vroeger uh, werd niet altijd helemaal van vol aangezien. Dus uh, het werd een beetje weggemoffeld. En soms werd gewoon de naam van de man ergens onder gezet. En dat is wel, uh, wel bijzonder. Je componeert het en je man uh, strijkt ja. met de eer... Het, het was niet anders, heb ik begrepen. Nee, het was niet anders, nee. De positie van de vrouwen in de samenleving uh, was zodanig, ja. was iets, was iets minder. Wat, wat, is, um, wat voor genre hebben deze vrouwen uh, gecomponeerd? Um, nou, ik denk dat het wel een beetje in dezelfde stijl is. Maar ik moet het ook nog horen. <hums> dus ik weet het niet precies van... Uh... Dus u bent, u bent ook zeer benieuwd. Ik ben ook benieuwd, ja. Ik laat me graag verrassen. <hums> Jullie zijn sinds kort een nieuw bestuur. Ja. Um, uh, hebben jullie veel overgenomen van het oude bestuur? En hoe, en hoe bevalt het om nieuw bestuur te zijn? Uh, nou, het is heel leuk en uitdagend. Uh, er komt heel veel bij kijken. Uh, ik, ben, ik was eigenlijk de eerste die me had opgegeven om mee te gaan doen... Uh, voor de loop van vorig jaar in april of iets dergelijks. Inmiddels zijn er vier mensen in totaal uh, die dus uh, die bestuurlijke taken overnemen geleidelijk... waarbij we nog heel veel hulp krijgen van uh, Toosbergen en uh, Peter Tromp... Nou, dat is uh, goed, want Peter belde ook gelijk gisteren over hoe het zat met het interview. Dus dat is ja. ook geregeld. Uh, de standaardvragen zijn natuurlijk wanneer, waar en wat het kost. Ja, nou, het is uh, zoals van ouders uh, in de kerk op het kerkklein om uh, drie uur morgenmiddag. Goed, um, ja. de kerk is natuurlijk... Uh, eerst open en er, uh, er hoeft ook geen anderhalve meter meer uh, te doen. Dus er we kunnen, kunnen veel we, mensen. We nog wel, uh, deze keer moeten we nog wel uh, zeg maar de QR-code dragen. Oh, die, uh, die wordt gecheckt. Ja. Nou, ja. dan wens ik u. Uh, ja. een, u had nog een nabrander? Wat zegt u? U had na, nog na, een nabrander? Ja, kwart over uh, twee gaat de zaal open. Oké. Okay. mensen met een die kunnen er gratis in. En de normale toegangsprijs is 5 euro. Oké, okay. nou ik hoop dat het uh, druk wordt. Het mag nu weer. Dus het wordt waarschijnlijk een heel goed en mooi concert in ja, en de... Ja, mensen ze kunnen na afloop ook nog even lekker een drankje doen in de omgeving. Ja, dat is uh, leuk. Meneer Visser, ik wens u veel succes en uh, geniet ja. ervan morgen. Ja, dank u wel. Oké, okay, dank u wel. We gaan weer de muziekje draaien, Isabel. Met de riddle. we gaan naar de laatste vier minuten van Goedemorgen Zandvoort. Het eerste uur. Daarna praten wij uh, voluit met OPZ, lijsttrekker Peter Kramer en nog even met uh, Kim Verschijk over uh, Pratk en Moor. Ja. Er is hot nieuws, uh, zegt Jelmer tegen mij. Vertel. Ja, nou ja, dat, gisteravond eigenlijk al een beetje. En we komen daarop terug naar aanleiding van de uitzending van vorige week natuurlijk. Want toen werd uh, geopperd dat uh, wethouder NRV ook weer volgende keer de kandidaat zou zijn namens de VVD. Dat hij naar voren zou zijn verschoven. Dat, uh, dat bericht hielp de oude partij Zandvoort de wereld in. Maar dat blijkt dus niet waar te zijn. Gisteravond komt uh, de VVD Zandvoort, uh, de partij zelf, met een statement wat toch altijd handig is om die af te wachten dat er helemaal geen kandidaat wethouder komt vanuit die partij. Um, zij hebben ook uh, ja, gele zelf gelezen dat Verheij de beoogde kandidaat zou zijn. Graag maken we duidelijk dat de voor de uh, VVD het een eer zal vinden... om in de coalitie plaats te vinden. Pas op het moment uh, dat dat uh, aan de orde is... maken we een afweging wie de beste persoon zou zijn als eventuele wethouder. Oké, okay, nou, dan gaan ja. we dat uh, volgen en ja. zien. Goed. Dit was uh, het eerste uur en we gaan uh, over naar het, het tweede uur. Ik heb nog een, een klein agendapuntje. En dat is dat de PvdA om uh, 12 uur tot uh, half twee in het centrum is. En dat gaat over uh, wonen in Zandvoort. Dus mocht je daar wat mee, uh, mee willen... dan uh, ga in gesprek met de PvdA en die, uh, die staat jullie te hoord. Ik zie jullie uh, graag terug in het, uh, het tweede uur. En uh, inderdaad met OPZ en Prakkie en Moor Kim van Schaik. Tot straks.